De preek gaat over, wacht u voor het zuurdeeg. We beginnen in Exodus 12, waar dus de opdracht komt, waar Yahweh zegt, Jehovah, tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. He, daar zijn we ook mee gestart. Pesach is het begin van het nieuwe jaar. Dus vandaar ook dat we gezegd hebben, he, gelukkig nieuwjaar. Want het is echt het begin van het nieuwe jaar zoals God, Yahweh, het ingesteld heeft. Het is geen verzinning van ons. Nee, het staat gewoon in zijn woord. En dat zal de eerste maand zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam nemen. Dus iedereen moest op zoek naar een lam, een lam gaan kopen. En dat moest hij dus voor zijn gezin kopen. Ja, even. Maar als het gezin te klein is... Dan moest hij uitwijken naar een buurman of een buurvrouw. Er staat niet bij van je mag hem uitkiezen. Nee, het is degene die het dichtst bij woont. Dus of je nou op kon schieten op met je buurman of niet. Pech gehad. Je hebt het maar te doen met de dichtstbijzijnde buurman. En daarmee vier je dus samen het Pesach. En je moet rekening houden met wat ieder eten kan. Dus je moet ook nog eens een keer aan de buurman vragen van joh, eet je veel, eet je weinig? Want ik moet een lam gaan kopen en afhankelijk van dat lam hebben we wat te eten. Het moet speciaal uitgezocht worden. Het mag geen gebrek hebben, geen vlek, nog rimpel, hè, zoals wij dat in het Nederlands zeggen. En het moet een mannetje zijn van een jaar oud. Dan moet het drie dagen in huis opgenomen worden. Nou, je kunt je voorstellen, zeker als de kinderen in het gezin zijn... Die zullen dat helemaal geweldig gevonden hebben. Een klein lammetje in huis waar ze mee kunnen spelen, waar ze, hè, echt een speelkameraadje. Ontzettend leuk. Maar ik denk dat er ook anderen zijn in het huisgezin die er minder ervan gecharmeerd waren. Ik kan me denken, zo'n beestje dat doet ook over zijn behoefte door het hele huis. Dus ik denk dat de moeder het niet zo heel erg geweldig heeft gevonden. Van ja, het beestje dat uh, doet wel alles wat hij moet doen. Maar ik denk dat er wel een enorme band groeit tussen het gezin en het lammetje ook al is het maar drie dagen het geeft toch een enorme band en dan komt dus de vierde dag of aan het einde van de derde dag en dan moet dat lammetje geslacht worden ik denk dat het een drama is geweest steeds weer opnieuw elk jaar een klein drama opdat het lammetje waar ze mee gespeeld hebben die drie dagen de keel afgesneden wordt je kunt je bijna niet voorstellen denk ik wij hebben zelf wel eens een keer konijntjes gehad. Met onze kinderen, nou die gingen op ook een keer dood. Nou, drama's. En dat snap je. Want het is een speelcameraatje geweest. Zijn ze aan gehecht geweest. En het is ineens dood. En dit is eigenlijk nog veel erger. Want het wordt echt de keel afgesneden. Het zal best verteld zijn aan de kinderen. Want steeds wordt ook weer die vraag herhaald. Van waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Het is niet zomaar. En de reden zal verteld worden. Waarom moest dat lam geslacht worden? Omdat het bloed genomen moest worden. En het gestreken moest worden aan de deurposten. Van dat lieve diertje. En waarom? Daar komen we dan straks over. Het wordt aan de deurposten gestreken. en Aan de bovendorpel. En dan wordt het vlees gebraden. Een soort barbecue. Zouden wij tegenwoordig zeggen. Nee. Ze mochten alleen maar gebraden vlees eten. Met ongezuurde broden. En met bittere kruiden. Zoals wij dus ook gedaan hebben gisteravond. Je mag niets rauw eten. Zeker niet in het water gekookt... maar alleen op vuur gebraden. Dus echt hè, een barbecue. Met zijn kop, zijn poten en zijn ingewanden... dus volledig wordt hij dus gebraden... en je mag ook helemaal niets overlaten... tot de volgende dag. Wat er de volgende morgen over is... moet hij met vuur verbranden. Dus het beestje wordt echt... Ja, het verdwijnt volkomen, zeg maar. Nee, er is niets meer van over... En dan moet je het ook nog op een speciale manier eten. Je moet echt reisvaardig gekleed staan. Je middel omgort, je schoenen aan je voeten, je staf in je hand. En met haast, je moet eigenlijk bijna naar binnen schrokken. Geen tijd om het op te eten bijna. Want het is een paassa voor de Heer. Het is een uitleiding voor Yahweh. En dat moet de merken zijn aan het eten. Er wordt al gezegd, schiet nou eens op. Schiet nog op, we moeten weg, we moeten weg. Nou zo moet je het voorstellen. Je hebt bijna geen tijd van schiet op, je bent al aangekleed. Weg moeten we. Want, zegt Yahweh, ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en allereerst geboren in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee. Dus geen huis wordt gespaard. En waarom? Omdat hij aan de goden van Egypte strafgerichten zal voltrekken. Nou, wat heeft dat er nou mee te maken, zou je zeggen? Welke goden dan? Farao zelf. Farao claimt dat hij een zoon is van de Baal. Een zonnegod. Daar is hij de zoon van. Dus hij is een godenzoon. En als God, Yahweh, zijn oudste zoon, dood... dan is dus die dynastie is doorbroken. Dan is er een ingreep geweest... rechtstreeks op de goden van Egypte. En het bloed zal u tot teken zijn... aan de huizen waarin u verblijft. Want, zegt Yahweh, als ik het bloed zie... dan ga ik voorbij. Dan treft... Mijn straf treft niet het huis waar het bloed aan gezien wordt. Er zal ook geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet u voor u een gedenkdag zijn. Net zoals je je verjaardag gedenkt, gedenk je ook deze dag. Echt als een feest. Nou, Dat hebben we gisteravond ook gedaan. We hebben een feest gevierd voor de Heer. En u moet er vieren als een eeuwige verordening... Dus niet van, we doen het tien jaar en dan stoppen we, of we doen het zeventig jaar, of we doen het tachtig jaar, of honderd jaar. Nee, het is een eeuwige verordening. Met andere woorden, er komt geen eind aan. Dus deze gedenkdag, die blijft staan. Zeven dagen moet u ongezuurde brood eten. Nou, daar zijn we mee begonnen. Meteen op het eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Dus de huizen worden schoongemaakt, daar komt ook de schoonmaak van wordt in ontzettend veel landen, met name in de wereld, wordt dat uitgevoerd. Bijna niemand weet meer dat het hier vandaan komt. Want het is hier aan gerelateerd. Want ieder die iets gezuurds eet... van de eerste tot de zevende dag... die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Weggedaan. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Want het gaat over zoiets kleins, zou je zeggen. Van het zuurdeeg. Het gist uit je brood. Als je dat eet, moet je uit de gemeenschap van Israël... weggedaan worden. Dan behoor je niet meer tot dat volk, is eigenlijk de boodschap. Op de eerste dag moet er ook een heilige samenkomst zijn. Nou, daar zijn we nu. We zitten op de eerste dag en we hebben een heilige samenkomst. En ook een heilige samenkomst op de zevende dag. Geen enkel werk. Dus het is gewoon een Sabbat. Nee? Daarom was dat ook een speciale Sabbat. Toen Yeshua dus gevangen werd genomen, was de voorbereiding voor die speciale Sabbat. Want er mocht niet gewerkt worden op de Pesach. Alleen, is dus een uitzondering, alles wat door ieder iemand gegeten wordt, dat mag je klaarmaken. Dus je mag nog wel koken, alhoewel je geen vuur mag maken op de Sabbat, dus dan heb je weer een probleem. Maar je mag dus wel nog wat klaarmaken om te eten wat door ieder persoon gegeten wordt. Neem het feest van de ongezuurde brood in acht, want op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom, omdat de legers uit het land Egypte geleid zijn, moet u deze acht in acht nemen als een eeuwige verordening, weer een keer, al uw generaties door. Dus is al de tweede keer dat God zegt dat het een eeuwige verordening is. Nee, dus niet zomaar iets, nee, het is echt, het zal alle generaties door moeten plaatsvinden. In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de veertiende dag... van de maand tot de avond van de 21ste dag van de maand. Dus hij geeft toch exact op van welke dag tot welke dag... En ook geeft hij hier exact op... ...van ons luisteren, mijn dagen zijn nog steeds van avond tot avond. Zeven dagen mag er geen zuurdeeg in uw huis gevonden worden. Want ieder... Dus twee keer zegt hij dat dus, hè? ...want ieder die iets gezuurd zal eten... ...die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden. En dan komt er nog iets bij. Het gaat niet alleen over het volk. Nee, hij zegt ook of het nou een vreemdeling is of een ingezetene. Maakt niet uit... Mijn opdracht geldt voor iedereen. Sterker nog... Hij zegt... U mag niets eten wat gezuurd is... in al uw woongebieden. Dus eerst wordt het beperkt tot het land... en dan breidt hij het uit over heel de wereld... en zegt in al uw woongebieden... en ze zitten over heel de wereld verspreid... moet u ongezuurde broden eten. Dus er is geen excuus... van sorry, ik woon niet in Israël. Ik, uh, ik heb er niks mee te maken. Nee, sorry. God heeft dat blijkbaar van tevoren al een beetje voorzien... dat de mensen toch altijd een beetje uitvluchten zoeken. Nee, zegt hij, in al uw woongebieden. Nou, daar valt heel de wereld onder. gaan we naar Johannes 6. Zij zeiden dan tegen hem... Yeshua, wat moeten wij doen... opdat wij de werken van God mogen verrichten? Wat moeten wij doen? En Yeshua antwoordde en zei tegen hen... Dit is het werk van God. Dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft... en die hem... Dat bedoelt hij zichzelf mee. Dat gaat hij verder uitwerken. Ze vragen aan hem, Welk teken doet u dan? Opdat wij het zien en het mogen geloven. Wat voor werk verricht u? Alsof hij nu al drie jaar bezig was met alles te laten zien. Dat hij dus echt speciale dingen ziet die echt voorzegd waren in de profeten. Hij liet doven horen, hij liet blinden zien, kreupelen liet hij weer wandelen allersterkste wat hij eigenlijk deed, wat alleen voorbehouden was voor de Messias, en dat stond ook beschreven, hij genas Melaatse, wat niet te genezen was. En waarvan gezegd was in de profeten, alleen de Messias, die zal de Melaatse reinigen en genezen. En ondanks dat, vragen ze aan hem, wat doe je eigenlijk voor werk, joh? Wat doe je eigenlijk? Onze vaderen hebben het mannen gegeten in de woestijn. Dat zeggen dus de mensen die die vraag stellen aan hem. Zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Yeshua dan zei terijn, voor waar voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Nee, er is eigenlijk geen tegenspraak meer nodig. Of eigenlijk ook niet meer mogelijk. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Zoals blijkbaar toch door hun verondersteld werd. Maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Het ware brood, uh, manna. Waar heeft hij het nou ineens over? Hij heeft het over, hun begonnen over het manna wat uit de hemel kwam. En Yeshua begint ineens over het ware brood uit de hemel. Dat zal best even een beetje verwarring opgegeven hebben. Maar hij gaat verder, hij zegt, want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En ik denk dat de toehoorders eventjes helemaal... Ja, een beetje verbaasd, we, nou, we hadden het over het manna en ineens haalt hij er iets anders bij. Dan nou komt het ineens over het leven geven aan de wereld. Als dat het brood is wat dan leven geeft aan de wereld, nou, dan willen wij dat ook wel. En daarom zeggen ze, ze zeiden dan tegen hem, heer, geef ons altijd dat brood. Ik bedoel, als dat altijd leven geeft, ja, dan ben je klaar. Hè? Dan hoef je ook nergens meer bang voor te zijn, want het brood geeft leven. En Yeshua zegt tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Nou, ik denk dat ze echt op een gegeven moment, ze waren echt totaal verloren, denk ik. Van, waar heeft hij het in vredesnaam over? We hebben het over het manna. We proberen achter te komen wat hij nou precies bedoelt met al zijn verhalen die hij vertelt. En ineens maakt hij er een hele andere, geeft een hele andere draai aan. En dan zegt Jeshua ook, van, maar ik heb het u gezegd. U heeft mij wel gezien, maar u gelooft er niks van. U gelooft mij gewoon niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Als je een hele menigte hebt die naar hem staat te luisteren, dan waren ze toch tot hem gekomen, toch? Ze kwamen toch om te luisteren naar hem. Toch zegt hij, van jullie geloven mij niet. En blijkbaar zijn jullie ook niet tot mij gekomen. Want anders heeft het geen zin om dit te zeggen. Dus als ze echt gekomen waren... Dan hoeft hij niet te zeggen van als je niet komt, dan zal ik je ook niet uitwerpen. Hij gaat nog verder. Hij zei, ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Nou, nu heeft hij echt alles op scherp gezet. Want nu heeft hij echt een probleem. Dat hij tegen de joden gaat zeggen dat hij degene is die mensen laat opstaan op de laatste dag. Dat is Yahweh die dat voorbehouden is. En niet Yeshua. Sterker nog, hij is gewoon iemand uit de buurt hè, die ze kennen. Dus ik denk dat dit voor hun ook echt een enorme schok is geweest om te beseffen dat hij daar iets staat te verkondigen... waar ze in hun stoutste dromen niet eens bij stil hebben gestaan. Hij gaat erin verder. Hij zegt en dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het is de tweede keer dat hij dat zegt. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Ja wat verbeeldt hij zich eigenlijk van niet? Hoe komt hij erbij? Om gewoon dus als een prediker. Als een rabbi die dus rondgaat. Om dan ineens zeg maar zijn eigen zo groot te maken. Dat hij zegt moest luisteren. Ik zal ervoor zorgen. Dat als je echt in mij gelooft. En als je mij volgt dan zal ik voor zorgen dat jij zal opstaan op de laatste dag. En dan terecht, denk ik, een beetje vanuit de joden gekeken... dan gaan ze morgen over hem. Van, joh, wat, wat, wat, wat is dit, joh? Waar heeft hij het over? En hoe komt hij erbij? Van, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En zij zeiden, is toch Yeshua? De zoon van Jozef? Van wie je de vader en moeder kennen. Met andere woorden, we kennen zelfs de grootouders. We kennen het geslacht... Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald. Kom dan toch man, we kennen zijn grootvader, we kennen zijn grootmoeder, we kennen zijn vader, we kennen zijn moeder. We kennen dat hele gezin. En hoe komt hij erbij om dan ineens te zeggen, joh, ik ben uit de hemel neergedaald. En Jezus heeft hem in de gaten en die zegt, mooi niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ze hebben het net gezegd, maar die vader die kennen we, dat is Jozef, dat is Timman. Waar heeft hij het in vredesnaam over? Over welke vader heeft hij het dan? En dan gaat hij verder onderwijs geven. Hij zegt, "Er is geschreven in de profeten. En ze zullen allen door God onderwezen zijn. Nou, daar gingen ze ook prat op. Hun zijn de joden. Ze zijn altijd onderwezen. Uit de Torah, uit de profeten, uit de psalmen. Dus dat gaat over hun. Dat weten ze zeker. Ieder dan die het van de vader gehoord en geleerd heeft... die komt tot mij, zegt hij. Ja, hou eens even. Wij hebben van de vader gehoord en wij zijn geleerd... vanaf jongs af aan. We hebben met de moedermelk ingedronken. En dan tot hem komen... hou eens even. Dat stond er niet. Althans, niet wat hun altijd gehoord hebben. Niet dat iemand de vader gezien heeft... behalve hij die van God is... hij heeft de vader gezien... Voor waar, voor waar, ik zeg u weer een keer iets waar dus geen tegenspraak meer tegen mogelijk is. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Nou, ik kan me heel goed indenken. Nou, ik heb er even. Een, dat is het brood wat ze kenden toen de tijd. Platbrood rond. Nee, we maken ook wel eens gebruik van als we. Hier zo, als we brood en wijn delen. Ik denk dat ze echt het hele helemaal kwijt waren. Van waar heeft hij het over? Uh, hij is het brood des levens. Hij gaat nog een poging doen. Uw vader heeft het mannen gegeten in de woestijn. En ze zijn gestorven. Met andere woorden, het brood wat hun aten, was niet het brood des levens. Het was gewoon brood van onderhoud, zou je kunnen zeggen. Ze hadden het nodig om in leven te blijven... Maar het was geen levendbrengend brood. En Yeshua claimt, ik ben het brood des levens. Met andere woorden, ik ben degene waardoor je tot leven komt en in leven blijft. Uw vader hebben het gegeten, zijn gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Nou, dat moet echt als een bom ingeslagen zijn. Ik ben het levende brood, zegt hij, dat uit de hemel neergedaald is... En als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Dit is een boodschap, hebben ze nog nooit eerder gehoord. Zo is nog nooit eerder tegen hun gesproken. En dat heeft hun echt enorm verbaasd, denk ik. Van waar heeft hij het in vredesnaam over? Hoe komt hij erbij dat hij zeg maar, zijn vlees zal geven? En dat zeggen ze dan ook, maar hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Dat mag helemaal niet. Hè? Cannibalisme is gewoon tegen Gods woord. En hoe komt hij er dan bij om te zeggen dat als je dat niet doet. Als je hem niet eet. Dat je dan niet zal leven. En weer zegt hij. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Nee, alweer er is geen enkele tegenspraak mogelijk. Als u het vlees van de zoon des mensen niet eet. En zijn bloed niet drinkt. En dat gaat natuurlijk helemaal in tegen de Torah. Nee, daar stond een Leviticus. In al uw woongebieden, een eeuwige verordening. Al uw generaties door. U mag totaal geen vet of bloed eten. Dus wat hij hier zegt, dat is gewoon een soort blasfemie eigenlijk. Hij gaat direct in tegen het gebod van Jaweh. Lijkt het. En hij zegt, maar als je het niet doet, dan hebt u geen leven in uzelf. Dan ben je dood. Dat is de conclusie die Yeshua daar verbindt. En nogmaals, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het is de derde keer dat hij vermeldt dat hij degene is die hun doet opstaan op de laatste dag. Want, zegt hij, mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Nou, ze hebben ervan gegroeid, denk ik. Als echte, opgevoede Israëlieten die bij de Torah groot zijn geworden. En als hij dan aanbiedt dat ze van zijn vlees en van zijn bloed zullen drinken, ik denk dat ze daarvan gegrild hebben, omdat ze het totaal niet in de gaten hadden waar hij het over had. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij, zegt hij. Nou, waar gaat het dan over? Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vader het mannen gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Dus hij blijft steeds maar terugkomen van ons luister: Als je mij eet, als je mij drinkt, dan blijf je leven in eeuwigheid. En ik zal ervoor zorgen dat je opgewekt wordt ten laatste dagen. En dit vertelde hij allemaal, het staat erbij, terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Nou, we zijn er geweest, we hebben een foto, dus hij staat niet helemaal meer. Maar goed, dit is dan van oorsprong de synagoge van Capernaum. Dus hier ergens heeft hij dat gezegd tegen de mensen. Heeft hij onderwijs gegeven, heeft hij verteld, moest luisteren. Zo en zo zit het. En met deze dingen maakte hij een andere indeling. In het Pesach, wat, hij, nou, wat iedereen gewend was, waar ze allemaal aan gewend waren. En door allerlei dingen te zeggen maakte hij toch een andere indeling in het Pesach. Feest. De instelling was door Yahweh. En we gaan even kijken wat Yeshua ervan maakt. U zult een lamp kopen en drie dagen in huis nemen. Dat was een vaststaand gegeven. Maar Yeshua die doet dat niet. Die geeft opdracht aan zijn discipelen om naar een zaal te gaan en het Pesach klaar te maken. Dus blijkbaar die drie dagen het in huis nemen... Hij was niet eens drie dagen in huis, want hij liep rond, hij predikte overal. Dus die drie dagen in huis heeft hij niet gedaan. Waarom niet? Omdat het wijst, denk ik, naar de drie jaar die hij zelf rondgezworven en rondgelopen heeft en onderwijs gegeven heeft aan het volk. Iedereen was aan hem gewend, zou je kunnen zeggen. En de ene meer als de ander, hé, heel grote menigte die volgden hem. Maar de fariseeën en de sadduceeën en zo, net als die moeder die af en toe de rotsen moest opruimen, was een lammetje. Die hadden echt moeite met hem, omdat hij dus behoorlijk steken gaf onder water naar hun, of onder water. He. Hij had een hele andere boodschap als wat hun constant brachten. Het lam moest zelf geslacht worden door de vader des huizes. Anderen slachten het lam. Dus dat werd niet zelf gedaan. U zult het met uw eigen familie eten, staat er heel duidelijk bij. En als het familie te klein is, moet je uitwijken, moet je een buurman erbij halen, maar in je eigen huis. Nee, zegt Yeshua, ik eet het met de gelovigen. Sterker nog, op het moment dat zijn moeder met zijn broers komen en willen hem spreken, dan zegt hij, dit is mijn familie. Degene die de wil van Yahweh doet, van mijn vader die in de hemel is, dat zijn mijn broers, mijn zussen en mijn moeder. Hij eet het met de gelovigen in de gemeente. U zult in uw eigen huis eten. Hij zegt, we huren we doen het in een bovenzaal. We eten het in het midden van de gemeente. Net zoals we het al hier gisteren gedaan hebben. U zult gebraden vlees eten, dat is hetzelfde gebleven. Ze hebben gebraden vlees gegeten. Ongezuurde broden eten, dat is ook ongewijzigd. Bittere kruiden is ongewijzigd. Nee, dus de bestanddelen worden nog steeds hetzelfde gegeten. U zult een middel hebben. Je moest reisvaardig zijn, daar is mee gebroken. Ja? Ze gingen aan liggen, niks reisvaardig zijn. We gaan op alle rust gaan we aanleggen en gaan we eten van de maaltijd. U zult uw schoenen aan uw voeten hebben om dus te zorgen dat je zo snel mogelijk weg kunt. Wat gebeurt er? De voeten worden gewassen. Met andere woorden, je hoeft ook niet meer weg te gaan. U zult uw staf in uw hand hebben. Er wordt wijn gedronken. Nou, bij ons is het ook, als je gaat rijden moet je geen wijn meer drinken nee, Zo kun je het een beetje vergelijken eigenlijk. Van als je dus wijn drinkt, dan betekent dat je dus gewoon in de rust kan zijn. En kunt genieten van de maaltijd. U zult het met haast eten. Ze aten in alle rust. En ze dronken in alle rust. Er was geen haast meer nodig. Niemand mocht naar buiten tijdens de Pesach. Want als je buiten was, de verderver. Niemand mocht naar buiten. Het was verboden. Wie stuurt je naar buiten? Hij stuurt de verderver zelf naar buiten. Judas, die hem ging verraden, die wordt naar buiten Gezonde. Ga doen wat je moet doen, zegt Yeshua. En dat doet hij dan ook. En Yeshua zegt tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën en de sadduzeeën. Toen begrepen zij, het gaat over de discipelen die dus tegen elkaar zitten, toen Montelas het brood vergeten waren. En toen begrepen de discipelen dat hij het niet had gezegd dat ze op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de fariseeën en de sadduzeeën. Blijkbaar zat er dus wat in het onderricht van de fariseeën en de sadduceeën dat vergelijkbaar was met het zuurdeeg. En hij gebood hun en zei, kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de fariseeën en voor het zuurdeeg van Herodes. Dus de eerste keer zegt hij van de fariseeën. En de schriftgeleerden, en de tweede keer haalt hij ook Herodes erbij. De Romeinse heerser. En het wordt, later wordt het ook aangehaald... Dat is de fariseeën samen met volgelingen van Herodes, de Herodianen... naar hem toe komen en zeggen... Meester, wij weten dat u waarachtig bent... en de weg van God in waarheid onderwijst... en zich door niemand laat beïnvloeden... en u ziet de persoon van mensen niet aan. Wat een slijm is ze. Verschrikkelijk. Ze hebben dus overal commentaar op. Ze hebben iedere keer probeert ze hem onderuit te halen... en dan komen ze eigenlijk een beetje slijmen. Waarom? Omdat ze dingen in handen willen hebben om hem om te brengen. En Yeshua die dat wist, die zei tegen hen... Waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen en u ziet niet. Oren en u hoort niet. En hij zei tegen hen, waarom begrijpt u dat dan niet? En het ging er dus over dat hij wil aantonen dat het brood de woorden zijn die hij spreekt. De woorden van Jahweh. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was... zodat ze elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken. Allereerst tot zijn discipelen. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën. Dat is de huigelarij. En wat houdt dat dan in? Niets is bedekt wat niet geopenbaard zal worden. Niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden... En wat in de binnenkamers in iemand oor gesproken hebt... zal op de daden, daken gepredikt worden. Dan ben je dus nergens meer veilig, hè? Wat je ook zegt, het zal altijd openbaar worden. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden... en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft... ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem... En daarmee refereert hij dus aan zijn vader, aan Yahweh. Nou, het zuurdeeg, waar gaat het nou over? Het zuurdeeg is symbool voor de zonde. Yeshua noemt het huigelarij. En wat is dan huigelarij? Niet doen wat je wel zegt en niet zeggen wat je wel doet. Dat verzwijg je. Net alsof je heilige voordoen dat je bent. Nou, dat zegt hij regelmatig, hè? ook over de fariseeërs en over de sadduzeeërs. Nee, ze bidden op straat. Ze hebben nou ja, van allerlei kentekenen dat ze heiliger zijn als al de rest om hen heen. En Jezus heeft er geen goed woord voor over. Je hebt maar een heel klein beetje nodig. Hè, ook van zuurdeeg. Om het brood goed te laten gisten en te laten rijzen heb je maar heel weinig nodig. Het valt bijna niet op als je door, door elkaar kneedt. Je kunt het er ook niet meer uithalen. Het is gewoon niet meer mogelijk. Hè. Het zit er doorheen en je krijgt er niet meer uit. Het lijkt enorm goed. Maar helaas... Nee, er is echt onderzoek nodig om het te onderscheiden. Van wat is er aan de hand? Waarom reist het? Zoals Paulus ons leert in Vergelaten 5. Want u bent tot de vrijheid geroepen. Broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Dus niet een vrijheid om dan, oké, okay, laten we maar doen wat we willen. Maar dien elkaar door de liefde, zegt Paulus. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk hierin, u zult een naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Dat is ook weer een beetje een kenmerk van het brood. Het brood wordt gegeten en het wordt verteerd. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Nou wat houdt het dan in? Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen als u echter door de geest geleid wordt bent u niet onder de wet het is bekend wat de werken van het vlees zijn namelijk en ik noem het de e-nummers uit ons leven e1 afgoderij afgunst afwijking in de leer blasfemie dronkenschap egoïsme hoererij jaloersheid leugen losbandigheid moord oneenigheid onreinheid overspel Roddel, ruzie, toverij, vijandschappen, woedeuitbarstingen en zwelgpartijen. En je kunt het nog enorm uitbreiden. Paulus heeft er enorm over geschreven. Dat is het stukje waar hij een aantal noemt. Dus die hier dan opstaan. En hij zet erbij en dergelijke. Met andere woorden, ik kan de lijst nog veel en veel langer maken. Hij heeft ook over de vrucht van de geest. Ik noem het geen nummers Geen nummers uit het lezen. Blijdschap, geduld, geloof... Goedheid, liefde, vrede, vriendelijkheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het zijn er maar negen die hij noemt. Wel frappant hè? Dat je dus minder nodig hebt om goed te doen, als om kwaad te doen. En hij zegt dat als je deze hebt, dan richt de weg, de wet zich daar niet tegen. Dat is logisch hè? Als jij gewoon op de normale snelheid rijdt die voorgeschreven is, dan krijg je geen bom. Nee? Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen, zegt Paulus. Nou, en dat gaat dan over die geestesgaven, dat je dus aan de hand daarvan wandelt. 1 Corinthus 5, Paulus zegt: die Roem is niet goed. En waarom niet? Omdat u blijkbaar niet weet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. En dan verwijst u terug naar de Pesach. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, de Gezalde, Christus, de Messias. Laten wij de feest vuren. Niet met oud zuurdeeg. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid. Maar met ongezuurde broden. Van oprechtheid en waarheid. En waarom dan? Wat is daar dan de reden voor? Want dat is genade, zegt Petrus. Als iemand om het geweten van God dingen verdraagt die hem pijn doen. En daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt. Ik bedoel, als jij te hard gereden hebt of je hebt door rood gereden of wat ook. in je krijgt een bon. Dan moet je niet gaan zitten zeuren. Nee. nee, dat is terecht dat je die ontvangen hebt. Maar als je het niet hebt gedaan en je wordt veroordeeld... Want hiertoe bent u geroepen, zegt hij, opdat ook de gezalde voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet draaide, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Dat was dus het kruisigen. Dat hij voor de gerechtigheid zou leven. En dat wij hem zouden navolgen in het doen van de werken die hij gedaan heeft voor Yahweh. Want door zijn striemen bent u genezen. Nou, dat is ook laten zien. Hè? De matjes die je eet, daar zitten die strepen op. En het is een beetje... Hij wordt gezet, het lijkt een beetje op de streamen op zijn rug die er geslagen zijn. En die ons dus de bevrijding gegeven hebben. Halleluja. Amen.